Manik Zampersen met het NOS-journaal. Minister Dekker blijft erbij dat mensen die als kind in het buitenland zijn geadopteerd... zelf de zoektocht naar hun biologische familieleden moeten betalen. Hij zegt dat een nog op te richten expertisecentrum al genoeg ondersteuning biedt. Een groep die uit Indonesië is geadopteerd wilde voor de zoektocht geld van de overheid... en had opnieuw een claim ingediend. Ze hoopten dat het dit keer wel zou lukken na het harde rapport van de commissie Joustra. Die concludeerde dat de overheid decennia lang niet ingreep bij misstanden. De laatste nog levende bevrijder van Auschwitz is overleden. David Dusman was 98 jaar. In februari 1945 reed hij met een tank door de hekken van het vernietigingskamp... Duschman was zelf Joods en diende destijds in het leger van de Sovjet-Unie. Hij was een van de weinigen van zijn divisie die de oorlog overleefde. Later werd hij professioneel schermer in de Sovjet-Unie. Duschman verhuisde later naar München, waar hij overleed. KWF Kankerbestrijding wil geen donatie van zakenman Siebert van Linden. Die zei vanmiddag in Buitenhof dat hij het rendement op het geld dat hij kreeg voor zijn mondkapjesdeal... een maatschappelijke bestemming wil geven. Hij zei dat hij, dacht, da, dat hij daarbij dacht aan kankeronderzoek bij met name jongeren. KWF twittert dat de organisatie niet door Van Linden is benaderd... maar vindt sowieso dat de zakenman het geld beter kan terugstorten naar het ministerie. Het Nederlands elftal heeft in de laatste wedstrijd voor het EK met 3-0 gewonnen van Georgië. Depay, Weghorst en Gravenberg waren de doelpuntenmakers. Volgende week zondag speelt Nederland de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne. Het weer. In het oosten blijft het nog lang bewolkt. De temperatuur daalt vannacht naar 7 tot 12 graden. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zon. zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Peaceful Radio. Een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio Show 1441. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gastheer, voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Want dat is het. En we beginnen met Guy Bergeron. En dat is een, uh, nou waarschijnlijk een Canadees, want het komt, deze muziek, allemaal uit Canada. En uh, onder het, uh, van het label Boghai.com. Aangevoerd door François Couture. Um, dit album heet Music for Guitar Trio. Uh, ja, dat zijn dus een aantal mensen die gezellig op gitaartje spelen. Daarna komt Darlene Goldenhoven uit Amerika. Met Nederlandse roots. Golden, Goldenhoven, ja, dat ziet je in het noorden van het land... En zij maakt uh, eens in de zoveel jaar een heel vrij album. En dit jaar is ze uh, een solo piano album. He, is ze begonnen. En, en dat heet The Grand Piano Spa. Dus uh, mooie, hele ontspannen, peaceful uh, music zullen we maar zeggen. Dan hebben we, gaan we in dit uur... ...aandacht te besteden aan verschillende artiesten. Het is, ja, we gaan helemaal terug in de tijd. Dan moet je denken aan 2010, 2012. Meristica. En we beginnen met To The Moon and The Stars. En we hebben Australis. Um, en daar komen iets van in dit programma. Drie albums voor langs. Ja. Nog een heel mooi typel, titel. Sorry. Deep In My Soul... Van Anke Zoom. Nooit meer wat van gehoord van dat uh, lieve mens. Maar ja, zo gaat dat. In de muziek. Nou ja, uh, eigenlijk in het hele leven. Veel luisterplezier. radio.com Daar... Uh, nee, .info. Daar kan je alles terugvinden.